Spoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. En 200.000 mensen. De groei is vooral te danken aan het aantal mensen... dat zich in Nederland vorig jaar vestigde. Dat waren er 80.000 meer dan dat er vertrokken uit ons land. De meeste immigranten kwamen hier werken of studeren. Het aandeel asielzoekers is flink afgenomen. Het CBS verwacht dat de bevolkingsgroei afvlakt. Over vijf jaar wonen er, naar verwachting... 17,5 miljoen mensen in Nederland. Bij rellen in een gevangenis in het midden van Brazilië zijn negen gevangenen omgekomen. Veertien raakten er gewond en nog eens tientallen zijn ontsnapt. De rellen ontstonden doordat leden van twee rivaliserende bendes met elkaar in gevecht raakten. Na twee uur hadden de bewakers de zaak weer onder controle. De overvolle gevangenissen in Brazilië zijn berucht vanwege de geweldsuitbarstingen. De achtergrond is een strijd om de macht tussen twee drugsbendes. Inzet is de controle over de drugshandel binnen en buiten de gevangenis. Het vuurtorenlicht van de Brandaris op Ter Schelling brandt niet. Er is een technisch mankement dat op zijn vroegste morgen vroeg kan worden gerepareerd, omdat de technici van het vasteland moeten komen om de oudste vuurtoren van het land weer te laten branden. In 2014 was er ook een storing in de Brandaris, maar toen wilde het licht juist niet uit. Een gezin uit Jestermar in Friesland heeft bijna 18 miljoen euro gewonnen in de postcode loterij. Hun buren wonnen de helft van het bedrag. Zij zijn de enige in Nederland die de postcode 9261XC hebben. De wijkprijs van bijna 27 miljoen euro wordt vrijdag verdeeld... onder alle andere deelnemers in het dorp... met de postcode 9261 met andere letters daarachter. Het weer. De komende uren trekt de regen weg naar het oosten... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen overdag, vooral in de zon, dan wordt het 7 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het westen weer regenen.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 de kerstboom. En zet hem op CFM Okay I'm the one who took you for granted I've made my mistakes Wake up, let's not break up You've got a love so strong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 Kom doe ik al jaren duister Baby girl, ik roep je, roep je, luider Ik wil over doen als je naar me luistert Oh, dan komt alles goed En hey, meisje, kom eens horen, pak m'n handen, kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn En hey, meisje, kom eens horen, pak dan handen, kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn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 je hand, ik, kom naar voren, ik ga even stierlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding: ik vond gisteravond fijn. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl The...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 Tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij. Ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. En onze het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 You just made.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 What you just made. Fijne dagen.